Broeders en zusters, het is zo'n schitterend geschiedenis van uh, Samuel en alles wat Samuel heeft meegemaakt. He, kunt u nog wel herinneren hoe hij op gebed van zijn moeder uiteindelijk uh, huh, toch gekomen is. En hoe hij uh, op een enorme wijze gezegend wordt in de tempel, dienst betrokken wordt, bij Elie komt. Heeft u nog gevoelens als je de naam Elie hoort of niet? Wat denkt u van Elie? Wat denk u van de zonen van Eli? Hoe moeilijk is dat, hè? Toch zijn er een hoop dingen waar wij trekken hebben van de zonen van Eli. De kunst is om uiteindelijk de Bijbel te lezen in de positie waarin die hè, plaatsvindt. Ze zeggen dat in een mooi woord in het Duits, de sits im leben bepalen. Hoe staat de geschiedenis in het leven van de profeet? En hoe kunnen we de zaak overzetten naar onze tijd? Want het wonderlijke is, de woorden die Abba Yahweh spreekt... Tegen zijn profeet en tegen degenen die het horen en tegen degenen die in de tempel werkzaam zijn, daar verandert geen woord van. Dus de kunst is om te leren verstaan wat heeft vader gesproken in die tijd, ook al horen wij dan zijn stem niet letterlijk, we weten exact wat hij bedoelt in onze tijd. Durf je de jaap te zeggen? Dat is heel de kunst van het woord van God lezen, hoe kan ik het overdrachtelijk maken naar onze tijd toe? Hoe kunnen we onszelf in exact dezelfde positie brengen? Voor het aangezicht van Ja, onze God. Dat gaan we vanmorgen ook weer doen. We gaan dus verder met de geschiedenis van. Met de geschiedenis van Samuel. En we zijn vorige keer gestopt met de tekst waarin dit woordje gunst voorkwam. Vindt u dat een mooi woord, gunst? We zeggen, ach, gunst, weet je wel. Nee, nee, nee. Het gaat over gunst. He? Wat zeg je? Ja, favor, ja, inderdaad. Maar hoe kom je nou in de gunst van Abba Yahweh? Kunt u er allemaal in terechtkomen, denkt u? Of zijn er bij ons mensen uitgezonderd die niet in de gunst van Abba kunnen komen? Leuk dat die broer het antwoord geeft. Hij denkt dat dus niet, Dat bedoelt hij mee, dat we allemaal in de gunst van Abba terecht kunnen komen. Echt waar. Als we die les leren vanmorgen, is het niks ergers om een half uurtje later naar huis gaan. Want ik wil wel doorgaan totdat de zon onder is vandaag. Ik zal beginnen met de laatste shit waar we voor 14 dagen geleden mee geëindigd zijn. Samuel, 1 Samuel 2 vers 25. Het begint al gelijk te zeggen, het woordje indien. En dat hoef ik eigenlijk niet meer uit te leggen. Maar als er indien of al staat, komt er altijd een voorwaarde of iets waar je goed alert op moet zijn. Hij zegt, indien de ene mens tegen de andere mens zondigt, dan zal God hem richten. Amen? Echt waar. En als God ons richt, welke kant gaan we dan op? Als wij onder het gerecht van God vallen, broeder en zuster... heeft niemand meer nog maar iets in te brengen. Maar God heeft ons genade geschonken. Hij was bereid al vanaf de schepping aan te geven... wie uiteindelijk het verlossingsplan van Yahweh zou betalen met zijn bloed. Er is natuurlijk, als de ene mens tegen de andere mens zondig... zal God hem richten. Amen. Maar er is genade door het aanvaarden van het bloed van Yeshua, de zoon van God. Hij was bereid, net als Abraham het in symbolische zin ook moest doen... ...of niet symbolisch, hij deed het werkelijk. Hij had de hartsgesteldheid om zijn zoon Isaac te offeren. Tot aan het mes toe. Tot God zijn engel stuurt, zegt ho. Abraham moest een les leren. En Abraham leerde zijn les tot aan de dood van zijn zoon toe. Hij was bereid Isaac te slachten... En Isaac was bereid om zich door zijn oude vader op het altaar te laten leggen. En Isaac was echt niet een klein jongetje, het was een volwassen man. Hij was 37 jaar, zegt zus, ik weet het niet precies, maar goed. Het is een volwassen man. U moet het maar voorstellen, tot uw vader tegen u zegt: Ik heb God de belofte gedaan, ik ga jou offeren. Ik denk dat we eerder het altaar verschoppen en alles doen, tot je daar niet op terecht kwam. Maar het gaat erom, als God spreekt over als een mens tegen de andere mens zondig, zal God hem richten, dat is amen. Maar God heeft een boodschap al vanaf Adam en Eva, tot hij ook het kop van Satan en van de dood zou vermorzelen. Yeshua is opgestaan uit het graf. Hij heeft een offer gebracht en vader heeft gezegd, als je bereid bent mijn genade boodschap te aanvaarden dan spreek ik wel recht over je, want sterven zal je. Maar dan is er ook de hoop van de opstanding in het Koninkrijk van God. Lijkt me een vreugde, als we dadelijk elkaar allemaal zullen ontmoeten bij de ingang, hè? als we uit het graf zullen komen en hem zullen zien zoals hij is. Maar, zegt hij, weer een voorwaarde, indien een mens, alleen hier gaat het over Hofni en Pinias, want hij is echt boos op die twee mannen, Lieve mensen, indien een mens, en dat is hofni en Pinaas, de zonen van Elie, rottigheid uithalen in het huis van God, en met de offeranders die aan Abba gegeven worden, daarmee durven om te gaan, zoals die hofni en Pinhas deden, dan heeft u vorige week gezien dat er een moment komt dat ze naar vader niet meer luisteren. En wat zei God toen? Omdat God besloten had ze te, te doden. Dat is, heftig. dat is heftig. We moeten het even weer terugzien waar we gebleven waren veertien dagen terug. Indien een mens dus, die Hofniepinias, tegen Jaweh zondigt... wie zal dan voor hem tussen beiden treden? Dat is heftig, vindt hij ook niet? We moeten gewoon over nadenken. Zonde heeft gevolgen. Nou weet ik ook, en dat moet ik toch wel zeggen... als God besluit ze te doden dan zijn wij vaak met onze christelijke traditie geneigd te zeggen, voor eeuwig verloren. Maar hij doodt ze hier op aarde in hun vleeselijke toestand. Ze krijgen dus niet de gelegenheid om hun leven vol te maken. Hoe God verder gaat in de opstanding, er komt een opstanding voor rechtvaardigen, er komt een opstanding voor goddelozen, daar hebben we nog een hoop tijd om te studeren. Maar laten we er maar bij houden tot deze mannen dadelijk het oordeel van God krijgen. Ze worden gedood omdat God besloten had ze te doden. Daarom luisterden ze ook niet meer naar hun vader. Zij luisterden niet naar hun vader, want Yahweh wilde hen doden. Dit is, dit is een heftig slot van 14 dagen geleden, maar het is toch zaken waar we over na moeten denken. En op grond van deze tekst gaan we er maar weer op uit om te zeggen Samuel in de gunst bij Yahweh. Want uiteindelijk moeten we van Samuel wat leren. Ja, wilt u het graag leren? Het is een vreugde als we de les snappen hoor. Maar de jongen Samuel nam toe in aanzien en in gunst. Zowel bij Yahweh als de mensen. Samuel nam toe in aanzien en in gunst. Zowel bij Yahweh als bij de mensen. Wat een vreugde als vader dit over je kan zeggen. Vind je ook niet? Tot ze dadelijk je naam noemen, nog in een van andere boeken vinden, gaan ze opgraven. En dan vinden ze ineens jouw naam. En hij vond uh, aanzien en gunst bij Yahweh. Dat is begin. Ik wil even uitwijken naar 2 Koningen 13. Dat is maar even een zijsprongetje. Dadelijk gaan we verder met Samuel. Daar gaat het over koning Joachas. Hij, koning Joachas, deed wat kwaad is. Wat kwaad is bij God in de dagen van Joach, Joachas, is ook kwaad in onze dagen. Er staat dus niet wat kwaad was in de ogen des Heren. Er staat wat kwaad is in de ogen van de Heer. Wat bij Adam en Eva kwaad is in de ogen van de Heer, is ook bij ons kwaad. Wat kwaad is in de ogen van de Heer, wat hij openbaart op Sinei, is vandaag nog steeds kwaad. En naarmate dat de mens inzicht krijgt in de woorden van Abba Yahweh, krijgt hij inzicht in wat goed is. ...en wat kwaad is. En hij mag keuzes gaan maken... ...of die Deuteronomium 28... ...wil uitlopen of niet. Hij kan in de zegeningen gaan wandelen... ...en hij kan in die vloek gaan wandelen. Ik denk dat voor ons de keuze niet moeilijk is... ...zo door de loop der jaren heen. Het is voor ons een vreugde... ...om te weten wat goed is... ...en wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Joachas deed wat kwaad is... ...in de ogen van Abba Yahweh. Hij volgde de zonde van wie... Van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël had doen bedrijven, daarvan week hij niet af. Dus Joachas wandelde in de zonde die Jerobeam Israël had laten bedrijven. Een beeld in het noorden en een beeld in het zuiden. Hij zei: dit zijn jullie goden. En hij veranderde de feesttijden. Kent u nog herinneren? Hij ging gewoon feest op hele andere tijden. Want hij denkt, ja, als gaan dadelijk die tien stammen naar Jeruzalem. En dan gaan ze daar feest in de tempel. Dus hij veranderde gewoon de feesttijden van de Heer. Wij hebben exact hetzelfde geleerd vroeger. Daarom zijn we zondag gaan vieren. Daarom zijn we kerstfeest gaan vieren. En het christelijke paasfeest. En we hebben nooit begrepen dat het ging om Pesach En om Shavuot. En over Bazuinendag. En over Grote Verzoendag. En over... Loof de En over achtste dag hebben we het algemeen christendom niets van gehoord. Alleen maar, oh ja, dat zijn Joodse feesten. Nou vergeet het maar, het zijn de feesttijden van Yahweh. Zo ligt het. Als u op het feest van Yahweh komt, kom je op het feest van Yahweh. En als je niet op het feest van Yahweh komt, kent hij gewoon niet. Of hij kent je nog eens iemand die een zoeker is... En dan zegt hij tegen een engel, ga eens even daarbij lopen en wijs hem eens een beetje weg. Laat die er bijkomen. komen. Hij brengt je uiteindelijk op de weg van Yahweh. Maar dat doet hij met zoekers, lieve broeder en zuster. Jochaz deed wat kwaad is in de ogen van Yahweh, want hij volgde de zonde van Jerobian na. En daar week hij niet vanaf. Waar week hij niet vanaf? Van de zonde van Jerobian week hij niet af. Maar hij moet niet afwijken van de zonde van dat wat Yahweh aangeeft. Hij moet doen wat Abba Yahweh zegt. Daar heeft hij een probleem mee. Geen klein beetje ook. Want als je doet wat Jachas doet, in de kwaad is in de ogen van de Heer, daarom ontbrandt de toorn van Yahweh tegen Israël. En hij, wie? Abba Yahweh gaf hen in de macht van Hazael. Wie geeft u over in de macht van de vijand? Dat is God zelf. Dat heb ik nou niet gezegd. Dat zegt u, hè? Je ziet, ik kom even in te houden en u geeft het antwoord. Heerlijk is dat. Hij gaf hen in de macht van Hazael, de koning van Aram, en in de macht van Ben-Hadad, de zoon van Hazael, al die tijd. Omdat ze afweken van de wegen van Yahweh. En ze geloofden Jerobian die ze met goddeloosheid en afgoderij bedroog. Maar Joachas zocht, ah, daar komt dat woordje weer, zie je dat? Joachas, die eigenlijk de verkeerde weg bewandelde, die zag dat hij in de ellende kwam bij die koning Hazael en bij Ben Ben-Hadad. Die is gaan nadenken, hoe kan dat nou toch? Want er is er maar eentje die je overgeeft in de handen van de tegenstander. En dat is Yahweh zelf. wie zei voor een keer, heel mooi... er is maar één tegenstander in Israël. Wie is de tegenstander van Israël? Ja, is vader Yahweh. Echt waar? Er is maar één tegenstander in Israël. Dat is Abba Yahweh. Als het volk niet naar zijn verbond leeft... dan krijgen ze vader tegen. En dan zegt hij... oh, je wil de goden dienen van dat volk? Nou, is goed... Laat ze maar komen, ze vreten je op met huid en haar. Je wil niet weten wat er gebeurt vandaag. Luister maar goed, zorg dat je zulke oren hebt, zo, hele grote, Dat je kan horen. In de bedoeling om de keuze te maken, Yahweh te dienen. Besneden oren, Besneden oren, inderdaad. Daarom ontbrandt de toren van Yahweh. Hij gaf hen in de macht van Hazael en van Benadad al die tijd. En Joachas... Die begint omdat hij in de ellende zit te roepen. Hij gaat de gunst van Yahweh zoeken. En Yahweh, die hoort naar hem. En hij, Yahweh, had gezien hoe zwaar de koning van Aram Israël verdrukte. Ja, hij heeft ze zelf overgegeven aan de koning van Aram. En dan gaat Aram zich echt te buiten, want hij vernietigt bijna dat volk van Israël. Aram gaat zo hard door, er blijft haast geen vlees over in Israël. Prijs de Heer tot jo Joachim uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest op Zolans. En tot hij de gunst van Abba Yahweh gaat zoeken. Nou, dit is toch het Evangelie in het klein, vindt hij ook niet? Vul nou je eigen namen in: Piet, Jan, Kees, Marie, Gerrit, Martin, Ada, Janni. Zocht de gunst van Abba Yahweh. En Yahweh hoort naar hen, want hij had gezien hoe ze werden verdrukt. Door de duivel en zijn knuiten waar je je eigen aan overgegeven hebt. Door je goddeloze levenswandel. Of waardoor je verkeerd geïnformeerd bent door Rome, hervorming, reformatie en alles. Nu heb ik gezien dat de, de voorman van de Lutheranen We hebben een gesprek met de paus. En die paus die zegt dan nog tegen hem zo'n woorden van, nou ik mag die Luther eigenlijk wel. Hij leek wel een beetje op mij, ze. die staat groot in de krant nou. Maar het is wel heel glijerig wat hij gezegd hebt. Luther was een man naar zijn hart, want hij zocht natuurlijk ook de weg naar God. Het was alleen jammer dat hij al die andere dingen ja, een beetje voorbij gekeken heeft. Ook Luther heeft het volk van Israël uiteindelijk een, ja, kwaad gedaan door zijn getuigenis. De Rome doet exact hetzelfde. Dus er staat wel een verhaal boven die twee, maar beide zijn tegen Israël. Tegen het volk van God. Onze eigen krant, de christelijke krant, staat eigenlijk, vermelden ze de leugen. Ze hadden het er goed onderbij moeten zetten, hoe we dat als christenen zouden moeten zien. Ja, inderdaad. Dat is ook het probleem, want ze hebben ooit gezegd, wij willen een koning. En dat erg, dat kon bij samenwelden niet in. Boos werd hij. En vader, ja, werd hij zegt, wees niet boos, zegt hij. Ze hebben jou niet verworpen, maar mij. Als ze een koning willen, oké, okay, zoals de koning kiest, gaat het volk. Gaat de koning fout? Problemen voor het volk. Gaat de koning goed? Zegeningen voor het volk. Nochtans, tussen goed en kwaad binnen het volk van God zit ook altijd nog een overblijfsel, een rest. De remmen zit erin. Dat zijn degenen die de knieën niet buigen voor Baal. Zitten er altijd in. Ze worden zelfs meegestuurd naar Babel. Dan zegt de profeet: Ga mee naar Babel. Ga mee naar Babel, zegt hij tegen het volk. Want het is gewoon een profetie, moest vervullen, 70 jaar in Babel. En gaat daar, verwekt kinderen, wees vreugdevol, bouw je akkertje op in Babel. Hij zorgt dat je terugkomt. Lieve mensen, dit is evangelie in een notendop. Joachas zoekt de gunst van Yahweh. Ik hoop dat u het allemaal zult doen als er nog iets klem zit. Yahweh hoort naar hem, want hij had gezien hoe zwaar ze verdrukt werden door de tegenstander. Nou, de volgende. dus die nog aan, want ik haal er nog eentje bij. In 2 Koningen 13... Daar staat erbij, Yahweh gaf aan Israël een verlosser. Dat is zo'n mooi woord. Yahweh gaf aan Israël een verlosser. Zodat zij onder de overheersing van Aram uitkwamen. En de Israëlieten in hun tenden konden wonen zoals tevoren. Dus de koning bidt om de gunst van God. En God laat zich verbidden. En hij pakt die aarombeet en flikkert hem zo over de grens heen. En ze konden weer in hun tentjes wonen als tevoren. Hier staat nog niks over Israël. Hè? Maar Israël gaat wel in tenten wonen. Omdat hun koning de gunst van vader zocht. Houd het alsjeblieft vast. Dat woordje verlosser, dat hebben we veertien dagen geleden ook gehad. Heb ik u uitgelegd, dat is Yasha. Betekent redden, verlost worden. Dus dat woordje verlosser is gewoon Yasha. We hebben u vorige keer laten zien hoe de naam van Joshua, Jehoshua in elkaar stak. Hier staat bij het woord jasja een Jot, een Shin en een A in. Daar staat gewoon jasja. Bij Jehoshua staat een Jot, een He en een Waaf. Kijk eens, en dan krijg je weer de Shin en de A in. Die staan erachter. Dan is het de Jot met een He wordt Jehoshua. Leuk is dat, hè? Het is maar de nuance die erin zit. Bij deze, er staat een jot, een he, een waaf. En hier staat een waaf tussen de shin en de ayin. Dan wordt het Jehoshua. Een nuance zit erin. Maar onze Heer Yeshua, zijn naam betekent gewoon dat Abba Yahweh redt. Want dat betekent het, Yahweh brengt redding. Wat staat er nou in onze tekst? Yahweh geeft aan Israël een verlossing. Het komt uit Yahshia, maar die verlosser is uiteindelijk Yahshua. Yahweh brengt verlossing. Weet je dat niet mooi? Ik wou dat ik nog veel meer Hebreeuws kende en dan nog uit mijn hoofd ook tot mee gebruik kon maken. Elke keer opnieuw. Ja? Maar je ziet, als je met een jot en he en dergelijke spreekt, hoe moeilijk het vaak bepalen is. Heb je het over je, heb je het over ja, wisja, de shin, de sh. Je kon het in het Grieks weer niet goed vertalen, dan wordt het een s. En een jongetjesnaam werd in het Grieks een S aan het N Jezus. Zou je het onthouden? Het is in de vertaling moeilijk om het vaak bij te houden, maar we praten over dezelfde. Hij zegt, ja, we gaf dus een verlosser. Je zou kunnen zeggen, Joshua staat daar. Lekker samengebald. Zodat zij onder de overheersing van Aram uitkwamen. Zij die onder ons gebonden zijn door de vijand. Ja, aanvaard Joshua. Joshua, laat ja weer je verlossen zijn en ga weg uit het land van je vijand. Je kan er een poepje op laten, ik kan je zwaaien, zeg, dag, ik ga de heer volgen. Echt waar, de tegenstander komt niet meer bij je. Maar wees consequent, verlaat het land van je vijand. We gaan de volgende. Toch, broeder en zuster, Joachas heeft natuurlijk wel de, de, de gunst van vader gezocht. En op grond van de koningsgunst zoekende Abijah, zendt hij dus Aram het land uit. En heel Israël kon in tentjes wonen. Halleluja, we wonen weer lekker rustig. Maar heeft dat volk zich nou bekeerd? Nee, de koning heeft een stap gedaan. Toch weken zij dat zij de Israëlieten niet af van hun zonden... Van het huis van Jerobian. Want dat was die afgoderij. die hij Israël had doen bedrijven. Daarmee gingen ze voort. Ook bleef tussen Maria de gewijde paal staan. Hoeveel christenen willen toch niet doen wat vader zegt. maar ze houden hun gewijde paal. de zondag, de kinderdoop. en de hele rambam die Rome erin gepompt heeft. houden ze vast. Nee, we zijn kinderen van God. we geloven dat Jezus de zoon van God is. Nou ben ik gered. Echt waar? Hij is de weg tot redding. Maar als je niet bereid bent je afgoderij achterwege te laten, gewoon het woord van de Heer na te zien, heeft u een echt probleem. Hoeveel zullen er niet voor de Heer verschijnen en zeggen, ja maar ik heb toch Jezus aangenomen? En dan zegt hij, ken je niet? Ja maar ik heb zelfs wonderen gedaan in uw naam, ik heb demonen eruit gedreven. Hij zegt, ken je niet? Jij Tor, aan lozen. Het valt niet mee om het aan onze broeders christenen te vertellen, want je wordt altijd door iedereen geschopt en geslagen, want je bent wettig of krom en verkeerd. Je bent nooit goed in de ogen van de broeders christenen, totdat je er weer eentje tegenkomt die zoekende is. En die zegt dan, oh, oh ja, ja, heb ik nooit geweten. Hoe komt het nou dat ik het zo verkeerd zie? Ja, dat komt omdat je bedrogen bent. En zelfs de mannen die jou bedriegen, zijn bedrogen. En die hun bedrogen, hebben, waren ook bedrogen. En uiteindelijk kom je weer in dat roomse systeem uit. En dan maar zeggen: nee, we moeten samen op weg kerk worden. Nou, vergeet het maar. Uit de kerk. Dat betekent niet uit het lichaam van Yeshua. De gewijde paal die laten ze gewoon overeind staan. Wat een godgeklaagde handeling is dat. Waarlijk zegt hij: hij had aan Joachas geen krijgsvolk overgelaten. Wie? Aram, geen krijgsvolk overgelaten dan vijftig mannen te paard. In Jeruzalem waren er nog maar vijftig strijders op een paard. Dat is mijn leger. Heeft Aram de boel verziekt daar of niet? Ze waren zo onder de verdrukking van de duivel, van de tegenstander. Want dat betekent duivel, de tegenstander. Lieve mensen, er waren nog maar vijftig ruiters, er waren tien strijdwagens... Dan kom ik met mijn leger. Er waren wel 10.000 man voetvolk. Want de koning van Aram had hen ten gronde gericht en hen gemaakt alsof het stof was bij het dorsten. Kunt u nou nog enger zeggen wat er van Gods volk overblijft? We hebben een gigantisch christendom op heel deze wereld en we zullen niets over onze broeders christenen zeggen. Het gaat om de leer. Het is valse leer. Maar alle macht en kracht en heerschappij is een ontnomen, want Aram richt de christenheid ten gronde en maakt ze als stof bij het dorsen. Vindt u dat vervelend om te horen? Want je bent natuurlijk gehoord om een mooi preek te luisteren vandaag. Maar het is pas een goed woord als je weet hoe je tegenover vader Yahweh staat. Oh ja, we hebben er nog een in Zacharias. Een schitterende uitspraak. Laten wij toch heen gaan om de... Guns van Yahweh af te smeken en om Yahweh de heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Mooi, hè? Zoals de profeet deze woorden hè, neerzet. Nou, zegt hij, het is een profeet, hè, Zacharias. Hij spreekt niet alleen voor zijn tijd, maar wat hij daar zegt... moeten we even overdrachtelijk maken naar deze eindtijd. Ja, zegt hij, vele natieën en machtige volken zullen komen... om Yahweh de heerscharen te Jeruzalem te zoeken... Hela. en de gunst van Yahweh af te smeken. Dit is toekomstprofetie. Hij heeft het over de naties, vele naties en machtige volkeren... zullen dadelijk optrekken naar Jeruzalem met hun gaven, met de opbrengsten van hun land... om ze zullen te buigen voor het aangezicht van Yahweh's stempel, lieve mensen... om Yahweh's gunst af te smeken. Want wat denk je dat er gebeurt dadelijk in de duizend jaar... Als ze Yahweh niet om zijn gunst komen afsmeken om de opbrengst van hun land uit Zuid-Amerika te brengen, en uit de Verenigde Staten, en uit Polen, en wat ging er ook weer gebeuren? U weet het vast. Ze krijgen geen regen, dan hebben ze niks meer te brengen. Dus in de toekomst, als we dadelijk in onze nieuwe hè, positie mogen verkeren, dan komen de vele natie en machtige volken naar Israël. Ik vind het een prachtige profetie die God meegeeft. En die volkeren komen om de gunst van Jaweh nou lieve mensen, wij mogen hun voor zijn, want het feit dat we bij elkaar zijn, doen we alleen maar om de gunst van Abba Yahweh af te smeken. En we zijn bereid geweest ons te bekeren uit onze hele roots waar we vandaan komen. Nochtans, je vader blijft je vader, je moeder blijft je moeder, en je opa en je overgrootopa, allemaal goed. Daar zeggen we niets over. Maar we zijn zo misleid geweest en God haalt uit een uit een stad één en uit een familie haalt hij de twee. En God haalt mensen bij elkaar om uiteindelijk die gunst te geven. Maar we moeten wel naar zijn gunst zoeken. Zo zegt wij de Heerscharen, in die dagen zullen tien mannen uit de volkeren van allerlei taal vastgrijpen. Ja, nog een keer. Ja, vastgrijpen de slip van een judeese man. En zeggen, wij willen met u gaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. Met wie is God? Met die judeese man. Begrijpt u het? We gaan hem nog een keer lezen. Want ik wil ergens naartoe met je. Zo zegt weer de Heerscharen. Tien mannen in die dagen. Uit de volkeren. Ik heb hier een nummertje bij gezet. 582. Van allerlei taal. We moeten vastgrijpen. Ja vastgrijpen de slip van een jood. Dat staat er gewoon. Een judeese man is een jood. En niet anders. En zeggen wij willen met u gaan. U jood. We hebben gehoord dat God met u is. Dit is een wonderlijke ervaring. En nu dus zat ik na te kijken over die woorden, over man, mannen en man. En dan heb ik een leuk dingetje ontdekt. Je moet er zelf ook maar over nadenken. Moet eens luisteren. Dat eerste man van die tien mannen uit de volkeren, dat staat vertaald met Enos. Enos, man. En er staat bij Man. Eerste, eerste vertaling ervan, vanuit het uh, Hebreeuws naar het uh, Nederlands. Sterfelijk mens. Een persoon. Een mensheid. Oké. Okay. Wat gaat hij doen? Vastgrijpen de slip van een Judeese man. Hé, hey, wat, Jude wat is een Judeese man? 3064. Dat is een Yehudi. Dat is een Yehudi. Dat is een jot, een he en een waaf. Dat zijn dan de drie eerste letters van de godsnaam. En dan staat hier nog eens een keer een Dalet en een Jot. Vond dit mooi of niet? Een Jehoedi heeft al de drie letters van de godsnaam in zijn. Prachtig is dat, vindt hij ook niet? Nou zegt hij, dat is dus die Judeër. Een Judeer is een Jood. En het is een Joodse man. En hier staat 376, daar wordt je ja, Is gebruikt. Waar leren wij voor het eerst over Is? Het scheppingsverhaal. Daar schept hij dus, dan maakt hij de is en de i, tja, de man en de vrouw. Moet je luisteren, ik weet niet of het zo is, maar zo had ik het in mijn hoofd zitten, dus je mag het uitzoeken. De is-man is eigenlijk, denk ik, een verwijzing naar Adam, die nog staat in de situatie dat hij nog niet aan de zonde onderworpen is. Want daarna wordt hij dus ook, net als wij, een man die dus aan de dood onderworpen is. Ik vond het zo mooi toen hij het las, ik denk nou, goed om over na te denken. De andere kant vond ik ook mooi. Als je dus hier de j hebt, dan is het jehoedie, je, omdat hier bijvoorbeeld een he staat. En hier staat voor de j een alef. Een alef is niet altijd een a, maar de a wordt pas bepaald afhankelijk van de j of het teken wat erachter staat. En alleen wordt deze j een is. Zie je dat? Leuk is dat, hè? Nou, lieve mensen, waar gaat het maar eventjes om? Hij maakt onderscheid tussen een man uit de wereld noemt hij een Enus. en hij maakt onderscheid tussen een man die het ineens is noemt. Dus ik denk, een mooie link om naar Adam te kijken, nog voordat hij aan de dood onderworpen werd. Een judeese man, en ik denk, en weet het zeker, ook u en ik, wij zijn joden geworden, niet omdat we uit ons zaad en onze vaders joden zijn, maar we zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua, en we worden gezien als een reine man. In de status waarin een Adam verkeert, nog voordat hij aan de dood onderworpen is. Ik denk nou, misschien is dat een mooie overdrachtelijke zin. Nochtans, je moet het voor jezelf uitzoeken. Met andere mensen die misschien nog veel beter de Hebreeuwse taal zien. Maar ik word door vader gezien, door het bloed van Yeshua, als bekleed met een voorkomen wit kleed. Waar ik niet meer onder hoef te kijken naar de oude Willem. Maar ik word vergeleken met de reine Adam. Ik word ook vergeleken met de reine Yeshua. Schitterend. Vader ziet ons als jood. Niet omdat mijn moeder een judees is of mijn vader. Ik ben door het geloof in Yeshua. Mede erfgenaam wordt met Israël. En Israël wordt gered door een jood. En dat is Yeshua. Hij was de echte, meest echte jood die je maar voor kan stellen. Hij, was, hij is, ik zeg was een rechtvaardiger, hij is een rechtvaardiger. En hij is voor mijn zonde gestorven. Er komt er dadelijk nog eentje bij, want het is een heel mooi stukje om te lezen. Je moet er zelf over denken, uh, om, om te kijken hoe vader je daarin leidt. Maar hij is inderdaad een Judeese man. Dit, dit verhaal gaat namelijk dadelijk verder. Vindt u het leuk om zo te horen? Die Judeese man is gewoon een Jood die rechtvaardig wordt verklaard. Er is niemand rechtvaardig buiten Yeshua. Maar wij worden rechtvaardig verklaard. En die slip van die Jood, die rechtvaardig verklaarde man, mens... ja. Daar moet je hem vasthouden. Alleen die Jehoudi, ik vind het schitterend om te kijken naar Yeshua. Hij is een jehoedi. Maar hij is dus de enige rechtvaardige. In hem hebben we dus onze gerechtigheid verworven. Wij zijn geen rechtvaardigen, maar we zijn rechtvaardig. Verklaard. Daarom zullen we ook leven als een jehoedi. Als een rechtvaardige. We gaan nog even naar twee kronieken En daarna gaan we terug naar Samuel. Het is even maar een hupje een maken. Hè? Daar gaat het om. Menasse verleidde juda. Manasse is een intens goddeloze koning. Er is geen goddelozere koning geweest dan Manasse. Wist u dat? Prijst Yahweh. Er komt een dag, hij krijgt spijt en berouw. Maar er is geen grotere engheid geweest in het volk van Israël als die Manasse. Manasse verleidde Juda en de inwoners van Jeruzalem ertoe meer kwaad te doen dan de volkeren die Yahweh voor de Israëlieten had verdelligd. Dus al die Kanaanieten die in Canaan zaten voordat Israël binnentrok, deze meneer Manasseh verleidde het volk van Juda tot ze nog erger worden dan alle Kanaanieten, Ferizieten, Hethiten, Pirizieten bij elkaar. Dit is rampzalig wat u hier leest. Echt waar. Want die Kanaanieten die zijn door Yahweh verdeligd. Wij gebruiken dat woord verdelig in Nederlandse taal om ratten te killen. Exekten, ja, onreine beesten, waar we niet mee kunnen leven vanwege de ziekte. Vader zegt, ik heb ze verdeligd, die kan er niet, Maar Manasse verleidt het volk. Ja, wij sprak tot Manasse en zijn volk, maar zij luisterden niet. Daarom, hé, hey, waarom? Dan is er een daarom. Is er een daarom, dan is er een waarom. Dat heb je gelezen, die waarom. Daarom bracht Yahweh over hen de legeroverste van wie? De koning van Assur. En Menasser grepen met haken, hem boeien met koperen ketenen en hem naar Babel voerden. Hé, hey, welk leger is van Yahweh? De legeroverste van de koning van Assur, die wordt door vader gebracht in Israël omdat ze nog goddelozer zijn geworden dan alle kananieten bij elkaar. Wil je vader leren kennen, broeder en zuster? Dan moet je weten wie die is. Je moet weten dat wat hij zegt, dat dat het waar is. Dat is zowel zijn zegen als zijn vloek. Het is een vreugde om los te komen uit dat vloekwereld... en in de wegen van ja, we te gaan leven. Dat is uitbundige vreugde, is dat. Maar toen hij in het nauw geraakte, wie raakte er in het nauw? Manasse. Zocht hij de wat? Hij zoekt de gunst van Yahweh. Dus al ben je nog zo'n goddeloze koning geweest, de ergste die je er was. En je komt tot besef dat als ze een haak in je kaak hebben geslagen en je meenemen naar Babel, dan kan je onderweg al gaan bedenken, hoe is het in de eeuwigheid mogelijk dat ik een haak in mijn kaak heb en tot ik naar Babel moet. En dan gaat hij schreven tot vader. Die goddeloze man. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van God, zijn vaderen en battelt hem. Lieve mensen, als die haak in je kaken zit van de, eh, je tegenstander, begint te roepen tot vader. Maar ga roepen met de voorwetenschap tot je bereid bent te bekeren van je goddeloosheid. Want alleen maar roepen tot vader en de zoon, dat zal je echt niet helpen. Heb berouw en spijt van je goddeloze gedrag. Ook al ben je nou misleid of al heb je iets zelf gedaan, maar beleid je goddeloze gedrag en gaat de goede koers wandelen. Dan zou je zien, dan leer je vader kennen zoals hij is. En dan gaat hij ook verlossen. Want toen liet hij, dat is Abba Yahweh, zich door hem verbidden, door die Manasse, Hoorde zijn smeking, hij bracht hem terug naar Jeruzalem. Ja, hij herstelde hem zelfs in zijn koningschap. En Manasse. Die goddeloze koning erkende dat Yahweh God is. Tegenwoordig moeten wij gaan beleiden van de christenen tot Yeshua God is. Maar Yeshua is de Zoon van God. Laat je nooit misleiden. Ook al zeggen de mensen tegen je, ik kan je geen broeder meer noemen. Geloof het maar mensen. Hier spreekt de hele woord van God op. Hele Torah en Tenach is gebouwd op dat Yahweh God is. En Yeshua, de zoon van God. Mag ik tegen Yeshua God zeggen? Ja, natuurlijk, hij is Elohim. Mozes was toch ook Elohim? Ook God? Want hij moest spreken tegen zijn broer Aaron... en wat hij tegen Aaron zegt, moest hij zeggen tegen Farao. Zo werd in de Bijbel staat gewoon geschreven dat Mozes God is... Maar niemand zal zeggen dat Mozes Yahweh is. Dus laat je nooit misleiden. Ook nog niet door mensen die zeggen, maar jullie geloven ze niet dat Jezus God is. Nee, hij is de Zoon van God. Dat staat tachtig keer in het Nieuwe Verbond. Maar Nasser erkende dat Yahweh God is en niemand anders. Nou, we gaan terug naar Samuel. Oh, we hebben nog tijd zat, hè. Er kwam een man Gods bij Eli. En zegt tot hem, zo zegt Yahweh." En let goed op, want dit was de man die dus de tempel diende. Eli was de priester in de tempel. Zo zegt Yahweh, heb ik mij niet duidelijk aan het huis van uw vaders geopenbaard toen dit in Egypte aan het huis van Farao onderworpen was? Hij heeft zich aan de vaders geopenbaard. Om het nou gaat om Eli... En om die twee goddeloze zonen van Elie gaat het om de geslachtslijn van Elie. Want ook hun vaders zijn uit Egypte uitgeleid. En God heeft van zijn voorgeslacht priesters gemaakt. En hij heeft tegen die priesters gezegd, jullie zullen mij dienen in mijn huis. Je zal de offers voor mijn aangezicht brengen. Alles wat mij gegeven wordt vanuit mijn volk, dat zal jullie voor mijn aangezicht brengen. Elie heeft zijn zonen niet geleerd om daarin heel trouw te zijn. We hebben de vorige keer hem geleerd met elkaar hoe die twee goddeloze priesters omgingen met de offeranden. Het beste wat het volk had, moesten ze komen brengen. En zij roofden het gewoon uit de pan, nog voordat het gekookt was, voor Gods aangezicht. Zij wilden het rouw eruit halen. En ze hebben dat jarenlang kunnen doen. Eli heeft er niks van gezegd al die jaren. Heftig is dat, hè? Heb ik mij niet duidelijk aan het huis van uw vaders? uit de Levite, geopenbaard... toen ik dit in Egypte aan het huis van Farao onderworpen was. En ik heb hem, Levi heb ik er maar achter gezet... uit alle stammen Israëls mij tot priester verkoren... om mijn altaar te beklimmen, reukwerk te ontsteken... de eefot te dragen voor mijn aangezicht. Dat is een bijzondere roeping in het volk van Israël. Dan ben je priester... Aan het huis uw vaders, Levi, heb ik alle vuuroffers de Israëlieten gegeven. De bijzondere roeping voor een leviet. Dit is niet mis te verstaan, hè? Samenwel 2, vers 29. maar die luistert wat hij zegt tegen Eli. Waarom veracht gij mijn slachtoffer en mijn spijsoffer, die ik, zegt Yahweh, in mijn woning voorgeschreven heb? Eert gij uw zonen boven mij? Dat vraagt God aan Eli. Eer jij je zonen boven mij? Hij is boos. Wat flik je me nou? Jarenlang die knullen laten rotzooien in mijn huis. Eert gij uw zonen boven mij? En doet u te goed aan het beste deel wat elk spijshoffer van, van mijn volk is. Wel. Het beste wat ze komen brengen. Ik hoop dat vader nooit op deze wijze tegen u en mij hoeft te spreken. Want dan blijkt dat je dan de waarheid kent, maar er heel goddeloos mee omgaat. Nou zegt hij, daarom, hebben we weer zo'n woord, hè? ik had het eigenlijk dik moeten maken, streep eronder. Waarom, dat hebben we gehoord, vers 29. Nou zegt hij, in vers 30, daarom luidt het woord van Yahweh. Wie is Yahweh? De God van Israël. Ik... ...heb duidelijk gezegd. Uw huis en uw vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu luidt het woord van Yahweh, dit zij verre van mij. Hij zegt, dat gaat niet meer gebeuren. Hij hebt het over het vaderhuis van die levieten, hè? van Eli. Hij zegt het niet over alle levieten. Hè? Het is een specifieke boodschap aan Eli. Nou zegt hij, dat zij verre van mij... Want wie mij eren, die zal ik eren. Hé, hey, dat is de gunst van Yahweh ja, zoeken. Wie mij eren, die zal ik eren. Maar wie mij versmade, lieve broeder en zuster, hij zal gering geacht worden. Gering. Eigenlijk kan je het omkeren. Wie mij gering achtte, die zal ik versmaden. Goed maar om. Want dat versmade en gering acht is gewoon synoniem. Wie mij versmade en niet weet om te gaan met het heiligste van het Heiligste, zegt hij: ik zal je gering achter. Oh, achter achtertoe, dat gebaar. Dit is verschrikkelijk als dit gebeurt. Waarom zeggen we het tegen elkaar, lieve mensen? Omdat we zouden vrezen voor Yahweh. Echt waar vrezen voor Yahweh. Maar in de lijn dat je gaat gehoorzamen om het leven te ontvangen. Leven naar Torah is leven in de beste weg hier in het vlees en het geeft een belofte voor de toekomst in het eeuwige leven. Hij geeft er nog zeer gering mee. Hij zegt dus niet: je zal nooit meer terugkomen of je zal voor eeuwig verloren gaan. Nee, we praten over een volk wat daar leeft. Daar wordt goddeloos in gehandeld. Hij zou voor mij zou hij gering wezen. Ja, we houden het op gering. We hebben helemaal niet over redden gered zijn of gered moeten worden of eeuwig leven krijgen. Nee, hier op aarde, ze zullen dadelijk niet tot de mannelijke rijpheid komen. Er worden dadelijk hele heftige dingen gezet. Mensen die voor hun tijd weggenomen gaan worden door onze Abba Yahweh. Zie de dagen komen dat ik uw kracht en die van uw vader huis verbreken zal, zegt hij, zodat er geen oude man meer in je huis zal zijn. Wij willen allemaal 80 worden, hè? 70, 80 jaar. Echt waar. Maar hier zegt hij tegen de nakomelingen van deze, hè, deze man... er zal geen oude man meer in je familie zijn die na je komt. Dat is hard. Gij zult de nood van mijn woning moeten aanzien, dat is de tempel... niet tegenstaande alle weldaden die Yahweh aan Israël bewijst... en in uw huis zal er nooit een oud man zijn... Dus hij ziet wel de proeders levieten dienen in de tempel, maar uit zijn nageslacht niet meer. Want er zullen ook geen echte volwassen mannen meer zijn. Maar de enkeling die ik niet zal verdelgen, dus niet tot zijn leeftijd zal brengen, van bij mijn altaar, dus die ik niet zal verdelgen van bij mijn altaar, zal uw ogen verteren en uw leven doen verkwijnen. Al wat uit uw familie stamt, zal op mannelijke leeftijd sterven. Nou mensen, ik ga ermee stoppen, anders word je daar heel verdrietig als je zo naar huis gaat. Maar het gaat maar om, je moet de uiterste kennen van de vader, Yahweh. Wat uw beide zonen, Hofdi en Pinias, zal overkomen, zal u tot een teken zijn. Op een dag zullen ze beiden sterven. Dus God die zegt iets tegen hem, door een man gods. Hij zegt, het zal je teken komen zetten, jouw zonen zullen op één dag sterven. Want dan komt een dag dat de rechte oorlog eruit breekt en die twee zonen worden dus gedood. En dan komen dus de dienstknechten te vertellen aan, uh, aan Elie wat er is gebeurd met hun zonen. En op dezelfde moment slaat hij achterover, en breekt zijn nek. Dus zowel Elie als zijn zonen worden uitgeroeid. Ik zal mij een betrouwbaar priester aanstellen die naar mijn hart... ...en in mijn geest handelt. Ik, jaren, zal voor hem een duurzaam huis bouwen... ...zodat hij te alle tijden voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal. Nou, dat, wordt, dat gaat toch uit je dak als je zulke dingen hoort, lieve mensen. Want nu gaan we natuurlijk over Samuel verder praten dadelijk, hè. Die Samuel, die door zijn moeder geoefend was... He? Die dag in dag uit Torah gehoord heeft om het in te prenten bij dag en bij nacht, bij zitten en bij opstaan. Jij gaat naar de tempel toe, zo jong als je bent, mag je Abba ah, Yahweh dienen, bij de priester. Lieve mensen, dat is schitterend. Ik zal mij een betrouwbaar priester aanstellen, zegt Yahweh, die naar mijn hart en in mijn geest handelt. En ik, zeg Yahweh, zal voor hem een duurzame huis bouwen. Een duurzaam, iets wat niet meer verworpen of slijten zal of kapot zal gaan een duurzaam huis zal ik bouwen zegt hij zodat hij ten alle tijden voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal wie is nou de gezalfde ik zal je helpen dit is de gezalfde messiah messiah betekent gewoon gezalfde maar wat zijn gezalfde het wordt gesproken over de messias dat is Yeshua het wordt ook gesproken van de koning van Israël, dat is ook een gezalfde, want er werd de horen met olie uitgegoten, weet u nog wel? En de hoge priester van Israël dat is ook een gezalfde. Dus hij gaat voor die gezalfde ja, een duurzaam huis bouwen, zodat hij ten alle tijden voor het aangezicht van mijn gezalfde, zegt hij, zal wandelen. Wie is de koning van Israël? David, als voorbeeld. Maar wie is nou de echte koning van Israël? Fout. Yahweh. Er is maar één koning over Israël, en eigenlijk over de hele wereld, maar één koning van Israël, dat is Abba Yahweh. Heeft die koning ook nog een zoon? Dat is Yeshua. Want als Yeshua komt, Yahweh redt en verlossing, dan gaat hij heersen in Israël. Het is zo wonderlijk, die gezalfde, daar zit iets in. Mooi? Hij gaat een duurzaam huis bouwen. Daar zal het koningschap van Israël hersteld worden. Daar zal de zoon van de allerhoogste koning koningade, dat is Jezua, regeren. Dat moet tot stand gebracht worden in die hele weg van verzoening in de tempel van God. Wat hier op aarde gebeurt is allemaal schaduw. Het is allemaal symbolen van wat komen gaat. Ik hoop dat u het zo kunt volgen. Ik vind het heerlijk om het te lezen. Wie dan nog in uw huis... Mocht overgebleven, zijn, mocht overgebleven zijn, die zal komen om zich voor hem neder te buigen. Voor een zilverstukje of een broodje. En zal zeggen, stel mij toch aan bij een van de priesterdiensten, omdat ik een stuk brood te eten heb, zeggen de nakomelingen van Eli, Die komen nog maar een broodje halen bij de tempel, maar niet meer in de tempel dienen. Dit is rampspoed. En de gevolgen is van de zonde van Eli. Wat was de zonde van Elie? Hij heeft tegen die twee jongens ze niet een schop onder de kont verkocht... en ze van mij wordt uit de provincie geduveld. Hij heeft ze laten ronddobberen met hun goddeloos gedrag. En twee weken geleden heb ik u gezegd, als hij dan naar zijn zonen gaat praten... dan zegt hij, wat heb ik gehoord uit het land? Wat doen jullie voor de tabernakel? Ze vreden met de vrouwen die daar, die daar dienden. Ze hebben zoveel goddeloos. Hij had ze gelijk klappen moeten geven, weet je wel? Rechterhand, linkerhand, links, rechts, knol. Eruit het huis van God. Ja, zo staat er geschreven. Ze is echt getrouw, hè? getrouwen. gooien, Heb ik niet gezegd, Maar dat zegt de Heer. Hè? Maar als je gaat zien wat de Torah zegt over dergelijke priesters, dat is niet mooi meer. Echt niet mooi meer, lieve mensen. Uiteindelijk zullen zijn kinderen die na hem komen niet de mannelijke rijpheid bereiken. En ze zullen nog aan de tempel om een broodje vragen. We moeten het zachtjes afmaken, hè. We gaan toch stoppen met Samuel hè, want het moet over Samuel, moet het gaan natuurlijk. Alleen we komen niet tot de punt hè. De jonge Samuel was in dienst van, ja u ook hè, onder toezicht van Eli. Ik heb hem maar niet vet gemaakt, want hij stond er niet best op vind ik die Eli. Nu was in die dagen het woord van Yahweh schaars. Gezichten waren niet talrijk, hij bedoelt niet de gezichten van de mensen hè, maar visionen. Zicht krijgen van Abba Yahweh in de situatie waarin je zit. In die tijd, zegt hij, nu was in die dagen het woord van Yahweh schaars en gezichten waren niet talrijk. Wat zijn synoniemen? Gezichten en het woord van Yahweh. Om het woord van Yahweh te verkondigen, wat heb je dan nodig? Inzicht. Je hebt zicht nodig op wat God zegt en wat hij bedoelt. Liefhebben, weet u wel? God boven alles liefhebben en je naaste liefhebben zoals je jezelf liefhebt. Als je die principes gaat kennen, of je nou de Torah kent of nog niet... dan weet ik al dat je tot de kern kan komen. Dus profeten en zin is ook synoniem. Alleen het wordt hier zo gebruikt, ook mooi hè. Dus degenen die het woord van Yahweh te verkondigen hadden waren schaars. En dat zijn gewoon degenen die de gezichten hadden, de zinners. Dus er waren geen profeten meer in Israël. En zelfs de, de hoofdman van de tempel die waarschuwde zijn zonen niet die liet de goddeloosheid toe. En die krijgt een klein jongetje bij hem van een moeder die voor dat kind gebeden had en hem geteeld had met de Torah en de waarheid. In die tijd had Eli zich eens op een gewone plaats te rusten gelegd. Nou, misschien sliep hij wel in de voren van de tempel, op een matras of op een bedje. Zijn ogen waren zwak geworden. Hij kon niet meer zien. Maar wat staat er dan bij? Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Hoe bedoelt u? De lamp van God niet uitgegaan. De lamp van God is Torah. Dat is de zienswijze van vader. Hij was wel heel minimaal pitje geworden. Maar nog was de lamp niet uitgegaan. Jawel voor wie? Voor Elie. Want, wat staat eronder? Samuel had zich te rusten begeven in de tempel van Yahweh, daar waar de ark van God is. Hé, hey, waar vertoeft u? De ark is niet op aarde. De ark is gezien in Openbaring in de hemel. In het Allerheiligste, waar Yeshua als hoge priester met zijn eigen bloed is ingegaan. Gaat u nou slapen, waar je ook slaapt, maar gaat slapen bij de ark van God is. Met je gedachten bij de ark van God. Dat is de enige weg waarop je visioenen en gezichten krijgt. Waar je het woord van God gaat verstaan. Mag je profeet gaan worden, want we zijn natuurlijk als christenen, als messianen, het lichaam van Yeshua, zijn we priesters in het koninkrijk van God. We zijn dienaren van de tempel. Niet ik, niet hij, wij allemaal. Eén lichaam, het lichaam van Yeshua. Een koninklijk priesterschap zijn wij. Als wij al niet meer slapen met onze gedachten in het Allerheiligste, waar Yeshua als hoge priester vertoeft en voor jou het bloed presenteert op het Ark des Verbonds, hoe denk je ooit goede inzichten te krijgen? Moet je even nadenken. Samuel die gaat te rusten in de tempel van Yahweh, die eigenlijk in de hemel is, en waar de ark van God was. Samuel, 3 vers 4. Toen riep Yahweh Samuel En hij zei, hier ben ik. Hij hoort een stem. Samuel, hier ben ik. En hij holt naar uh, Eli toe. Toen snelde hij naar Eli en zei, hier ben ik, ga je het maar geroepen. Doch deze Eli die zegt, ik heb je niet geroepen, leg je maar weer neer. En hij ging heen, en legde zich weer neer. Nou, dat is toch wat typisch. Ik heb echt mijn naam gehoord. Jawe riep tot Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op. Dat is iets minder snel als de eerste keer. Ging naar Eli en zegt: Hier ben ik. Ga je het me immers geroepen? Doch Eli die zegt: Hé, hey, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Leg je dan maar weer neer. Ja, twee keer. Oké. Okay. Terug. Samuel nu kende Jawe nog niet. Samuel kende Jaweh nog niet. Hem te kennen, wat zegt Yeshua in zijn gebed? Hem te kennen is eeuwig leven. Wat nu is het eeuwige leven? Dat we er kennen dat Jaweh God is en Yeshua de Zoon van God is. Daarin ga je hem leren kennen. Als je de ware verhoudingen gaat begrijpen en zien, lieve mensen... Samuel nu kende Jaweh nog niet. Nog nooit was hem een woord van Jaweh geopenbaard. Nog nooit. Hij komt dus tot een volwassenheid... En Yahweh die acht het de juiste tijd om zich aan hem te openbaren. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. Yahweh riep Samuel nog eens. Hoeveelste keer is dat nou? De derde keer. Toen stond hij op, ging naar Eli en zegt... Hier ben ik. Ga je immers geroepen. En toen moest de oude Eli snappen: Oh, Abba Yahweh, praat niet meer met mij. Dus dat licht was weg bij Eli. Dus Eli komt tot de conclusie. Oh, dat Jaweh de jongen riep. Voor Eli is dat heel verdrietig. Maar aan de andere kant was het mooi dat God een jonge man daar neergezeefd heeft en tot vader tot hem spreekt. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen knul, leg je weer neer en als hij roept, dat is Jaweh, zeg dan spreek Jaweh, want uw knecht hoort. Wilt u dat doen voor uzelf? Wat zegt hij? Spreek Jaweh, want uw knecht... Hoort. En Samuel ging heen, legde zich neer op de plaats. En ik denk erom tot hij hebt zitten wachten nu. Wat denk je tot Samuel gaat doen? Als je de stem van Yahweh hoort. Wat denk je tot Samuel gaat doen? Als je de stem van Yahweh hoort. Ja, is niet moeilijk. Het is nog helemaal voorgezegd natuurlijk. Toen kwam Yahweh. En er staat er nog een mooi woord. Bleef daar staan. Wie is er in de tabernakel? Wie is daar in die tabernakel bij, bij, bij Samuel? Ja, we. Hij is in de tabernakel. Kan je hem zien? Echt niet waar. Abba Jawel is zo verschrikkelijk groot. Hij is geest. In de handpalm heeft hij de hele schepping, de hele firmament liggen. Maar zoals een heilige aanwezigheid was hij in de tempel. Er staat zelfs, toen kwam Jawel, bleef daar staan en riep zoals de vorige keren, Samuel, Samuel. Nou, ik denk... Dat hij samen die lag als een veer in zijn bed. Want hij wachtte erop tot voor de, de vierde keer de roeping kwam. Hij lag als een snaar gespannen, lieve broeder en zuster. Samen wilde hij zeggen, spreek, want u knecht hoor. Dit is een gesteldheid van hart die wij moeten krijgen. Ga voort en naar je bed, ga slapen en verplaats je in de geest naar het allerheiligste. Waar vader is en waar de zoon u bedient met zijn offer van bloed op de. ...kist waarin de tien geboden liggen. Want we hebben verzoening nodig... ...over al onze ongerechtigheid. Naarmate we gaan beseffen... ...ga je zelfs in je slaap gedachten krijgen... Dan ...word je s morgens wakker... ...dan denk je, tjonge jonge jonge... ...je krijgt gewoon gedachten... ...die overeenstemmen met Torah. Want een dag later lees je tien in je Torah... ...dan denk je, oh dat staat er al helemaal. Ja, ik heb het eigenlijk wel begrepen... Het is zo mooi om in de geest bezig te zijn, mensen. Dat is heel wat anders dan dat je geleerd hebt. Ja, mijn kinderen, zo spreekt de Heer. Ik heb uw levenswandel wel gezien. Het zal u goed gaan. Ja, u gaat uh, prosperity oogsten, weet ik wat ze allemaal niet, uitkramen. Maar hier wordt het volk geleid naar de Torah van God. Hier moet de tempel bediend gaan worden... door heilige mannen en heilige vrouwen. Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. Toen zei Yahweh ja, tot Samuel... Was niet leuk hoor, zijn eerste boodschap van God. Zie, ik ga in Israël iets doen. Zodat in ieder die ervan hoort zijn oortjes gaan tuiten. O, oh, denk Samuel. al, oei, oei, oei. Vader zegt, te dien dagen dat dat gaat gebeuren, zal ik aan Eli in vervulling doen gaan, wat ik, ik, ik, ja, over zijn huis gesproken heb. Ja, van het begin tot het einde. Er gaat uit dat nageslacht van Eli geen volwassen man meer komen voor het aangezicht van God. Ze zullen allemaal voortijdig sterven. Ja, hebben we net gelezen, ze zullen zelf bij de tempel om brood vragen. Dit is heftig, tot die jonge knul dit moet horen. Want ik, zeg Yahweh, heb hem te kennen gegeven, dat is Eli, dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen, om de ongerechtigheid waarvan hij Eli geweten heeft. Immers zijn zonen brachten een vloek over zich... En hij, Elie, heeft hen niet eens berispt. Hij heeft het nagelaten. Vader is boos. En hij moet het dan een jongen. jongen moet het gaan vertellen. Zijn eerste boodschap. En die kleine knul, die weet niet eens hoe hij dat doen moet. Daarom heb ik, Yahweh, het huis van Elie gezworen. Nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Elie verzoend worden. Door slachtoffer en door spijsoffer. Ik vind het een van de meest trieste boodschappen die je net een nieuwe ziener moet gaan vertellen aan de oude ziener. Die net het licht ontnomen is. Maar het is voor ons de bedoeling om te weten dat we onze kinderen zullen imprenten bij dag en bij nacht over de heerlijkheid van vader. En over zijn prachtige woord. En als het nog niet met je, met je kinderen die momenteel weg zijn, wees in alle liefde en zorg, spreek met je kinderen. Niet om ruzie te maken, maar om ze toch de woorden van God bij te brengen. Met alle liefde en zorg. Probeer het, lieve mensen. Hij zegt, ik heb het huis van Eli gezworen. Nooit zal de ongerechtigheid van dit huis van Eli verzoend. Nog de slachtoffer, nog de spijsoffer. Samen wel, hij bleef liggen tot de morgen. In een andere situatie was hij opgesprongen en was hij naar Eli gehold. Ik heb een woord van God gehad. Moet je luisteren wat God gezegd heeft. Maar hier was hij echt niet blij over. Toen opende hij de deuren van het huis van Yahweh... En zag Samuel zag er tegenop Elie het gezicht mee te delen. Dat is echt moeilijk. Weet u dat het ook voor mij wel eens moeilijk is? Om gewoon te zeggen, zo spreekt de Heer. We hebben al heel wat mensen gehad die ruzie gingen maken... omdat ze het woord van de Heer hebben gehoord. Er zijn er zelfs die zeggen, ik kan hem geen broeder meer noemen. Wonderlijk is dat toch, hè? Terwijl we geloven dat Yahweh God is en Yeshua de Zoon van God is. Eli riep Samuel en zegt, Samuel, mijn zoon... En deze zegt: Hier ben ik. Want nu wordt hij geroepen door Elie. Wat is het woord dat Jabe tot u gesproken heeft? Verberg het niet voor mij, want zo mogen God jou doen en nog erger. Als je maar één woord achterwege laat. Indien je maar iets voor me verbergt, zegt hij. Hij zet hem nog onder druk ook. Vertel alles, zegt hij. Van het hele woord dat Jabe tot u gesproken heeft. Toen deelde Samuel hem alles mee, zonder iets voor hem te bezwijgen. En hij zeide: Hij is Yahweh. Wie zegt dat? Eli. Hij hoort het oordeel van Yahweh. En Eli zegt, hij is Yahweh. Hij, Yahweh, doet wat goed is in zijn ogen. En dat doet Abba Yahweh. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En hij handelt ook met het wat kwaad is in zijn ogen. Hij heeft het ons onderwezen. Dat is de mooiste basis van het evangelie. Te weten wat God kwaad acht. Blijf daar verder van. Maar doe wat goed is en je zult zo ten leven gaan komen. Hier al in het fysieke bestaan en nog in de eeuwigheid door de genade van God in Yeshua gegeven. eeuwig leven. Gods leven. Tenslotte, samenwel groeit op. Ja, wij was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Heel Israël van Dan tot Berseba kwam tot de erkenning... Dat aan Samuel door Yahweh, het ambt van profeet was, toevertrouwd. Yahweh verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo aan wie? Aan Samuel door het woord van wie? Yahweh. Hoe openbaart Yahweh zich? Door zijn woord. Wat hebben we in de christelijke kerk geleerd? In het begin was het woord en dan vullen ze in dat is Yeshua. Dat is een leugen. Vader openbaart zich door zijn woord en dat is spreken. Vader openbaart zich door het spreken. En dat noemen we, dat is de logos van vader. Maar door de drie eenheidsleer hebben we veel van dit soort begrippen verkracht tot een kramp. Vader openbaart zich in silo aan Samuel door het woord van Yahweh. Maar de jongen Samuel hij nam toe. Amen. In aanzien en in gunst, zowel bij Yahweh als bij de mensen. Lieve mensen, nogmaals, mogen wij toenemen in aanzien en gunst, zowel bij Yahweh als de mensen. En als de mensen je verwerpen, weet dan tot Gods kinderen je dankbaar zijn voor de woorden van Yahweh die je overbrengt. Je kan niet alle mensen tot vriend houden, maar weet wel, ik wil zijn in de aanzien en in de gunst van Yahweh. Ik wens u een sabbat shalom toe en een, uh, nog een fijne dag verder met elkaar. God zegen.